Ook in Italië komt mogelijk een meldpunt op internet voor klachten over buitenlanders. De partij Lega Noord wil een website in het leven roepen die vergelijkbaar is met die van de PVV. Europarlementariër Borgheseo heeft samen met de gemeenteraadslid uit Milaan het initiatief genomen voor de site die De Keerzijde van Immigratie moet heten. Ze zeggen dat Geert Wilders in Nederland het positieve voorbeeld heeft gegeven. Ze wil op hun site klachten verzamelen over het gedrag van immigranten uit welk land dan ook.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 Maandag komen de ministers bijeen in Brussel. Tweede noodlening waarover wordt gepraat is 130 miljard euro groot. Als Griekenland volgende maand niet een deel daarvan krijgt, kan het failliet gaan. Het weer vanavond en vannacht regenachtig. Ook steekt er een stevige noordwestenwind op. Morgen opnieuw veel wind in het zuidwesten regen. Het wordt ongeveer 7 graden. De rest van de week blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.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 Welkom bij de Hoop Magazine. Mijn naam is Els van Weijen. Vandaag spreek ik met Ineke Piefers. Ineke is werkzaam bij Werk en Verslaving onderdeel van het concern van de Hoop. Ineke, van harte welkom in de studio. En wij gaan zo verder praten, maar nu eerst muziek. Ze de dingen die je ziet, wij zijn de eerste op de toren. Dat het leven ons iets biedt. Kijk onze glimlach. En een voor jouw gebaar, wij hebben alles voor elkaar Tijd besteden, vele uur, aan de indruk die je maakt En we genieten, en we voelen, dat die ander is geraakt Hoe kom je over, in je images zijn je daden goed of slecht Het is een eindeloos gevoel Door de dagelijks sleur en onze huizen zijn paleizen in het mooiste stukje groen. Wij willen alles beter doen. Bij de steen, bij de uur, van de kleur in ons gezicht. Maar niemand ziet het, wat we de denken, waar ons hart op is gericht. En wij verbergen onze leven en het zin in de voelen. Wat is ons liefste leven. Ineke, ik vertelde net dat je werkt bij werk en verslaving. Dat is een vrij nieuw onderdeel van het concern van de hoop. Wat doet werk en verslaving? Ja, met name het begeleiden van bedrijven en organisaties... bij het opstellen van een productief uh, verslavingsbeleid. En daarnaast uh, geef ik een stuk advies en coaching uh, bij het opstellen... maar ook bij verslaafsproblemen binnen bedrijven en organisaties. Ja. En dat, uh, ja, met als doel, zeg maar... dat een medewerker dus toch weer een verslavingsvrij leven kan leiden. Want uh, zijn er... Uh... Leidt verslaving tot veel problemen in een, in een bedrijf als, als, als iemand een verslaving heeft, een medewerker? Ja, dat leidt vaak uh, tot dingen als uh, verzuim en uh, toch wel uh, heel veel steken laten vallen mm -hmm. en uh, ja, minder uh, arbeidsproductiviteit. Uh. Oké, okay. ja. nou, dan gaan we zo uh, uitgebreid uh, mee door. Uh, we gaan nu eerst luisteren naar Faith, Hope en Love. Jij vertelde net dat jullie helpen bij het opzetten van een verslavingsbeleid van, van bedrijven. Um, waarom is een verslavingsbeleid nou zo belangrijk voor bedrijven? Nou ja, ook om het verslavingsprobleem op het werk gewoon te lijf te gaan. Er zijn best wel veel bedrijven die verslavingsgevoelig ook zijn. En, um... Versla sorry, ga je even onderbreken? Verslavingsgevoelige bedrijven? Ja, precies. En um, wat zijn dat dan voor bedrijven? Nou ja, het zijn vaak bedrijven die dus gewoon uh, meerdere factoren hebben... waardoor ze dus verslavingsgevoelig zijn... Dat kan dus zijn dat leidinggevenden heel positief staan tegenover alcoholgebruik of uh, roken, dat soort zaken. Nou ja, een uh, stukje sociale druk van collega's uh, die er is. Nou, sociale ja, druk om te drinken of om drugs te gebruiken? Of? Ja, klopt. Die dus gewoon heel makkelijk te aankomen is. Of uh, juist vrijdagmiddagborrel, dat ze tegen elkaar gaan opdrinken. Uh, dat soort zaken. Ja. De dealen onder elkaar. En, uh, dat gebeurt echt in bedrijven? Dat gebeurt zeker in bedrijven, okay. ja, klopt. Ja. Dus jullie maken bedrijven daar bewust van, van dat ze verslavingsgevoelig zijn en wat nog meer? Uh, nou ja, ook een stukje richting uh, de werknemers. Dat dus bedrijven hun eigen werknemers daar uh, bewust van maken van, nou ja, er kunnen sancties aan zitten op het moment dat je dus een verslaving hebt. Mm -hmm. uh, dat kan betekenen dat, je dus, uh, dat ze je helpen om in een uh, um, traject te laten komen, bijvoorbeeld bij de hoop, om dus uh, weer verslavingsvrij te worden. Of als je daar niet aan mee wil werken, dat er dus een ontslag aan kan komen... om zomaar te zeggen, als je dus niet functioneert zoals het zou moeten Ja. En uh, hoeveel, hoeveel medewerkers krijgen nou gemiddel, uh, gemiddeld te maken met verslaving? Nou ja, als je roken niet meerekent, zit het op ongeveer 1 op de 10 uh, werknemers. 1 op de 10? Ja. En wat voor verslavingen zijn dan het meest gangbaar? Het meest gangbare binnen kantoren is momenteel de social media... Dus dat ze toch uh, meer tijd op uh, Facebook uh, en dat soort uh, websites... Uh, ja. Ja, en dat wordt, al, dat wordt als een verslaving gezien? Van dat, je op het in, dat je op het internet zit voor jezelf... in plaats van dat je aan het werk bent voor de baas, zeg maar? Als dat meer dan twee uur uh, van je productiviteit af uh, Ja, oké, okay, dat kan ik me niet meer voorstellen. Ja, ja, ja, ja. Ja. Dat is wel heel veel. Ja, okay. precies. Ja. En, en dat is dus op kantoren echt heel belangrijk. En wat voor, wat voor uh, verslavingen komen nog meer uh, veel voor? Nou ja, binnen de meer... Um, ja productiebedrijven, de technische bedrijven, bouwbedrijven, dan zit je toch meer in de hoek van de alcohol en uh, ja ook wel de drugs uh, gebeuren. Ja. Ja. ja. En we hadden dus net al over verslavingsgevoelige bedrijven. zijn er nou ook bepaalde branches bijvoorbeeld die meer verslavingsgevoelig zijn dan dan andere? Nou, dat heb ik uit, uh, in de onderzoeken nog niet uh, kunnen ontdekken. Maar het zijn vooral de factoren hoe leidinggevenden tegenover staan. Uh, de stress en de spanning binnen bedrijf. Uh, de gevaarlijkheid ook van het werk. Mm -hmm. Dat soort dingen. Onregelmatigheid, ploegendiensten. Ja. Dat soort zaken. Dus, uh, Oké. Okay. Nou goed, en dan heeft dus een uh, bedrijf heeft, uh, een verslaafde medewerker. En uh, nou, jullie, jullie willen eigenlijk dan... Het bedrijf ondersteunen om die medewerker in dienst te houden, neem ik aan. Ja, dat klopt. Maar waarom, waar, ja, even heel bot hoor, maar waarom zou, een, waarom zou een bedrijf willen investeren in iemand die verslaafd is? Nou ja, omdat je toch een stukje uh, kennis en continuïteit weggooit op het moment dat er iemand uh, op die manier vertrekt. Ja. En wat gewoon heel jammer is, en vaak zijn ze ook gewoon heel persoonlijk wel betrokken bij een persoon. Dan hebben ze al het een en ander met diegene meegemaakt? Ja, de bazen zijn persoonlijk betrokken bij, lijkt me, bij de medewerker. Bij de, die de medewerker, ja. ja. ja. Oké. Okay. Vooral binnen kleine bedrijven. De grote ja. bedrijven is dat wat minder aan de orde. Daar zitten ze dan vaak meer op de kennis en op de continuïteit die ze dan weer gaan missen binnen een bedrijf. Dat ze denken, nou, misschien dat we het op deze manier dan toch ja. uh, kunnen oplossen. Zijn er ook cijfers bekend misschien uh, van hoeveel een verslaving uh, het bedrijfsleven kost in Nederland? Nee. Ja. Nee, Het dat kost een... uh, heel veel. Dat kost echt wel miljoenen, zeg maar. Het ja, precieze okay. bedrag durf ik nu niet te zeggen, maar echt wel miljoenen. Ja. Oké, okay. nou, dan gaan we zo eens even verder praten over van hoe jullie organisatie dan specifiek een bedrijf kan helpen. Uh, we gaan eerst nog even uh, terug naar de muziek en uh, we gaan luisteren naar stand-up van Gospelcore Core Vocation. Oké okay, uh, Ineke, wij uh, hadden het dus over werk en verslaving, de, de organisatie waar jij uh, voor werkt. Nou, ik, um, ik stel je voor, ik um, ben een baas in een bedrijf, een afdelingshoofd, of ik ben echt de hoogste baas, het doet er even niet toe. Mm -hmm. En ik wil gebruik maken van uh, jullie diensten. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Wat, uh, hoe kom ik in contact met jullie? Nee, als eerste uh, hebben we een, uh, een website. Er wordt op dit moment nog heel hard aan gewerkt om daar... Uh, ja, de volledige informatie op te plaatsen. Mm -hmm. De website heet uh, werk- en verslaving.nl. Oké, okay, nou, dat is makkelijk te onthouden. Precies, en anders Google op werk- en verslaving en we staan bovenaan. Oké, okay. dat hebben jullie wel geregeld. <laughs> ja, precies. En uh, daarnaast kunnen jullie altijd uh, mailen. Ook heel makkelijk info en verslaving.nl. Mm -hmm. Of via telefoonnummer. Ja, en dat is 078-611. 4730. Nou, dat zullen we voor de zekerheid nog even herhalen. 078-6114730. Klopt? Dat klopt. Oké, okay. ja. nou, en ik neem dan contact op en wat gaan jullie dan doen? Nou, als eerste komen we langs uh, om even te kijken wat uh, de problemen zijn, om dat te inventariseren. En dan stellen we met elkaar een, uh, een plan op uh, op welke manier we het bedrijf kunnen helpen om die medewerkers te behouden. Ja. En ja, in overleg met de hoop gaan we kijken wat er dus uh, mogelijk is uh, aan hulp. En... Uh, in overleg met de hoop, uh, hulp voor de medewerker? Of... Ja, hulp voor de medewerker. Mm -hmm. De gesprekken, de advisering en de coaching zeg maar, die uh, doe ik zelf. Of een collega die, uh, met het bedrijf, met uh, de leidinggevende. Ja, en wat voor coaching of begeleiding moet ik dan aan denken? Van, doen wat, ja, wat even met, met de baas te maken, dat zijn uh, medewerker. Uh een verslaving heeft. Oké, okay, behalve als hij zelf natuurlijk heel positief tegenaan uh, kijkt, maar... Ja. Nou ja, het stukje uh, begeleiding op het gebied van het uh, verslavingsbeleid, ook uh, richting die medewerker. Mm -hmm. uh, het kijken naar het functioneren van, is het nog mogelijk om diegene dus uh, in het traject te krijgen en weer terug te krijgen. Ja. Yeah. Uh, daarnaast uh, proberen we... Um... Denk even rustig na. Ja. Uh, jullie zeggen, je hebt een coachingsbeleid. Uh, dus uh, jullie denken mee over een algemeen beleid. Of tenminste, een beleid specifiek voor de, voor de medewerker die een verslaving heeft. Misschien ook een algemeen beleid? Ja, klopt. Dus inderdaad voor de medewerker en ook een algemeen beleid. Om het dus in het vervolg te laten, ja, min of meer te voorkomen binnen het bedrijf. Ja. En hoe... Um, hoe, hoe kun je zeg maar, een algemeen beleid? Ja, goed, ik wil natuurlijk nu niet alles vertellen. Uh, het is natuurlijk niet de bedoeling dat ik nu alles gaat vertellen over wat jullie allemaal doen, maar een, een algemeen beleid, daar moet ik dan aan denken? Nou ja, een aantal punten die opgesteld worden um, aan de hand van een, uh, ja, zeven stappen, zeg maar. Mm -hmm. Dus dan bepalen we bij, zeg maar um, uh, dingen als waarom aandacht voor verslaving. Um, hoe pakt u dat aan? Dus zeg maar een stukje een in interne overlegstructuur, of in een stuurgroep, zeg maar. Uh, hoe ze dat dus uh, kunnen vastleggen ja. um, en daarnaast uh, proberen we dus dat verslaafsbeleid ook aan te laten sluiten bij het arbo beleid van de organisatie. Nee, nou, ja, we kijken naar wat uh, van belang is zeg maar in de verslavingsbehoeften die uh, binnen de organisatie zijn. Um, hulpmiddelen. Uh, dat kan zijn dus informatie over sleutelfunctionarissen, documentanalyse en alles. Sorry, uh, sleutelfunctionarissen. Sleutelfunctie dan denk ik aan iemand, een vertrouwenspersoon of zo? Of? Ja, klopt inderdaad. Oké. Okay. Ja. ja. En uh, de medewerker die krijgt intussen hulp bij de hoop? Ja, dat is de bedoeling inderdaad. Het okay. uh, kan ambulant zijn, waardoor hij dus deels nog binnen het bedrijf blijft werken. En anders intern uh, bij de hoop okay. uh, voor een periode. En ambulant, dat, dat, dan bedoel je gewoon gesprekken dat hij... Uh, dat die gewoon af en toe een gesprek heeft, zeg maar, ja, over Ja, dat klopt. Nou is uh, nou ja, de hoop voor het grootste gedeelte in Dordrecht uh, gevestigd. Um, is dit dan alleen voor bedrijven in de buurt van Dordrecht of moeten we breder kijken? Nee hoor, dat uh, kan gewoon breder. Dus dat kan uh, door heel uh, Nederland uh, okay. kan dat zijn. En daarnaast maken we dan ook gebruik van de uh, concerninstellingen van de hoop die uh, op verschillende plaatsen in het land zitten. Ja, ja dus waar dan ook poliklinieken zijn. Dus als iemand een ambulant uh, gesprek uh, krijgt, dat die gewoon uh, naar een poli in de buurt kan gaan, zeg maar. Dat klopt, ja, dat klopt. Oké, okay, nou dat uh, is helder. Dan gaan we weer eventjes uh, naar de muziek en dan uh, praten we dan verder over werk en verslaving. Nu eerst de Faithful van Hillsong. Nou hadden we het net over een, uh, nou ja, een heel traject waar, waar jullie bij kunnen helpen om uh, medewerkers met een verslaving te helpen. En weer gezond te maken en weer aan het werk te krijgen. Maar nou heb ik al heel wat mensen geïnterviewd met een verslaving. En iedereen doet toch altijd heel erg hard zijn best om dat te verbergen. En zijn er nou toch signalen die je, in een, die je bij een medewerker kunt zien uh, waardoor je weet of kunt vermoeden dat hij een verslaving heeft? vaak begint het een beetje met een afwijkend patroon in de werkzaamheden. Dus dat kan zijn dat je ineens hele hoge productiviteit hebt. Dat ze heel veel werk afleveren. Of juist daarna in één keer weer heel weinig doen. Ja. En een stukje toenemende onbetrouwbaarheid. Dus dat ze gewoon niet meer op de juiste tijd op hun werk verschijnen. Ja, gewoon daardoor heel veel verzuim hebben. Vaak twee tot zes keer meer verzuim dan een gemiddelde werknemer. Twee tot zes keer zoveel. Ja, klopt. Dat is echt wel behoorlijk. Ja, ja, oké. Okay. En dan komen ze met smoesjes als migraine en uh, ja, allemaal zelf zelfbedachte verzinsel, zeg maar, om toch maar uh, een legitieme reden te hebben die, nou ja, op een gegeven moment prik je daar denk ik wel uh, doorheen als werkgever. Yeah. Gewoon heel veel verlies van concentratie, uh, kleine foutjes maken die steeds groter uh, worden. Mm -hmm. Nou ja, vaak ook verstoorde relaties, vooral binnen collega's richting leidinggevende. Dat kan dus zijn in de vorm van dat ze andermans werk gaan bekritiseren om het van zichzelf uh, af te praten, zeg okay, maar. Oké, ja ja, ja, ja. Dus van als je maar wijst naar een ander... ...van dat die het niet goed zou doen... ...dan kijken ze niet naar jezelf? Dat is het idee erachter, ja, ja vaak wel, ja. Nou okay. ja, humeur die je achteruit gaat, zeg maar. Ja, ja en zijn, zijn er ook bijvoorbeeld dat je lichamelijk dingen kunt zien? Ik kan me voorstellen als iemand drugs gebruikt dat het op een gegeven moment... ...of ja, dat het wel opvalt, of... Uh... Ja, dat klopt. Uh, trillende handen, als ze een tijdje niet gebruikt hebben... Uh, ja, ook bij de alcohol Dat ze gaan uh, ruiken naar de alcohol Ja, tuurlijk Ja, in, ja vaak ook in combinatie met een, een rood en opgezet uh, gezicht Nou ja, heel vaak onzekere tred uh, Dat ze gewoon moeilijk lopen uh, Wiebelig Veel uh, transpireren En daarnaast ook vaak uh, veel kleine schaaf en Brandwondjes en zo door sigaretten of wat dan ook Dat ze dus uh, ja, niet meer zo stabiel zijn Dat ze dus gebruiken, onder invloed zijn En ja, uh, ja daardoor uh, dus het lichaam begint er dan steeds meer onder te leiden. En dat ga je zien op een gegeven moment. Ja, nou, meer in de zin van dat ze makkelijker ongelukjes hebben in huis en zo. En op oh, het werk ja, vallen. Ja. En uh, gewoon onstabiel zijn. Ja. En daardoor dus die blauwe plekken en dat soort dingen krijgen. Oké. Okay. Ja. Um, nou zijn er natuurlijk ook uh, luisteraars die uh, nou ja, voor de rest geen bedrijf hebben. Of geen leiding geven. Uh, maar die wel collega's hebben. En misschien zien zij ze bij, uh, ja, bij hun collega wel gedrag. Dat ze denken van hmm, misschien heeft hij of zij een verslaving. Wat zouden zulke mensen nou kunnen doen? Nou ja, allereerst uh, kunnen ze dus ervoor kiezen om uh, ja, zelf met hun uh, collega daarover uh, te praten. Mm -hmm. En ja, vaak is het zo dat ze dus in eerste instantie proberen dus kastanjes uit het vuur te halen voor die ander. Maar ja, voor degene die verslaafd is. Voor degene die verslaafd is, inderdaad. En en, zo, van wat gaan ze dan doen? Werk overnemen of zo? Of, uh... Ja, klopt. En als ze ontdekken dat ze dingen vergeten, dat ze dat toch nog even snel voor diegene doen. Of even help herinneren, van heb je dit nog gedaan of mm -hmm. heb je dat nog gedaan? En uh, ja, ja, dat werkt in het begin eventjes, maar uh, ja, je... te lange termijn ook niet. Nee klopt, nee, klopt. En wat kunnen ze dan wel doen? nou Ja, vooral dat gesprek aangaan met die collega. Aangeven dat je bezorgd bent. Dat je gewoon merkt dat hij dus uh, steken laat vallen. En ook aangeven dan uh, wanneer dat is geweest. Wat dat is geweest. Gewoon heel hard maken, zeg maar in. Ja, die echt zin. concreet. Ja, klopt. En. Ja, belangrijk is wel dat je het gesprek gewoon goed voorbereidt. Dat je niet zelf met je mond vol tanden daar zit uh, tegenover diegene. Nee. En gewoon heel duidelijk maakt dat je ook gewoon bezorgd bent. Dat je gewoon wilt dat diegene weer gewoon kan functioneren. En, uh, ja. Ja. Maar is, dan, is het dan um, als tip, zeg maar... Is het dan belangrijker dan, dat je bezorgd bent... dan dat je bijvoorbeeld eens met je vuist op tafel slaat... en zegt zo van, joh, ik zie dat je een verslaving hebt... en ga, wat, wat is dan, ga er eens wat aan doen? Van... Is bezorgd zijn dan beter? Werkt ja, dat beter? In het begin inderdaad wel. Want mm -hmm. vaak krijg je dan meer, uh, uh, krijg je wat meer openheid zeg maar, bij de ander. Om toch erover te durven praten. Ja. En op het moment dat diegene het dan ook inderdaad heeft toegegeven. Dan kun je op een gegeven moment zeggen. joh, Ik wil nu gewoon dat je dus daar uh, wat aan gaat doen. Ja. Want anders ga ik ook gewoon op een gegeven moment met uh, onze leidinggevende praten. Ja. Dus je moet, je moet niet, uh, ook weer niet te zacht uh, nee, met zo iemand niet. omgaan. Nee, absoluut nee, nee. Dan vraag ik me, dan vraag ik, vraag ik me af, is, is een verslaving, kan dat een reden voor, voor ontslag zijn? Ja, dat ligt uh, heel ingewikkeld. Mm -hmm. Want er is uh, daar nog steeds niet een heel duidelijke uh, uh, ja, wet over uh, geschreven. Dus dat maakt het uh, heel erg moeilijk. Want op het moment dat je dus aankaart en diegene gaat er toch weer wat aan doen en uh, heeft daarin vooruitgaan geboekt... dan gaat toch die rechter weer besluiten om diegene uh, dat, uh, dat ontslag niet toe te zeggen. Dus wat moet ik me nou voorstellen? Zo van als iemand echt zwaar verslaafd is en daardoor niet goed functioneert... en de baas die geeft dat aan... dan kan, dat, dan kan de rechter zeggen van oké, okay, dat is reden voor ontslag. Maar op het moment dat die persoon dan serieus aan de slag gaat... om wat aan die verslaving te doen, dan mag je hem niet ontslaan. Dat klopt. Oké. Okay. En nou hoorde ik jou toen straks zeggen... Um, dat als jullie dat traject ingaan, dat, dan, dat dat uiteindelijk ook kan leiden tot ontslag van de medewerker... als, het niet goed, als, als die niet goed traject, door het traject heen komt? Als diegene inderdaad niet verslavingsvrij wordt, dan kan dat inderdaad tot ontslag leiden. Okay. Dat zijn afspraken die je dan vastlegt met de werkgever en de werknemer. We hebben daar ook speciale contracten voor die dan ook de werknemer moet ondertekenen... en ook de werkgever uiteraard... Ja. Dat diegene dus inderdaad uh, aangeven... nou, ik wil dat traject uh, ingaan. En uh, dus een verslavingsvrij uh, leven weer uh, krijgen. Ja. En dan behoud ik dus mijn baan. Mm -hmm. uh, word ik niet verslavingsvrij... werkt het niet, zeg maar op die manier... dan neem ik ontslag. Oké. Okay. Ja. Uh, en nou, is De Hoop is echt een christelijke organisatie. Nou, jullie vallen onder De Hoop. Is werk en verslaving ook een christelijke instelling? Nou, uh, ja, werk en verslaving is ook een christelijke instelling... Organisatie, ik weet niet hoe ik het moet. Ja, organisatie is misschien beter voor een bedrijf dan ja. uh, wat jullie doen. Ja, precies. Ja. En um, ja dat daarvan vanuit leven we ook. Uh, de mensen die werken, die uh, zijn ook allemaal christen. Oké, okay. maar um, um, de bedrijven die gebruik maken van werk en verslag, zijn dat dan ook christelijke bedrijven of is dat niet nodig? Nee hoor, dat is niet nodig. Iedereen is welkom. Oké, okay. goed. Nou, dan... Um, Gaan we nu weer eventjes naar de muziek luisteren en de praat van straks verder. Nu eerst Everyone Needs A Little. lang Bestaat werk en verslaving nog niet zo heel erg lang, geloof ik? Nee, dat klopt. In januari zijn we open gegaan. Oké, okay, dus jij bent er eigenlijk... Nou, je bent er vanaf het begin... Zit je erin dus eigenlijk? Ja, dat klopt. Wat, wat is jouw motivatie om voor een dergelijke organisatie te gaan werken? Nou, ik vind het heel gaaf om werk en geloof te combineren. Mm -hmm. En daarnaast heb ik gewoon hart voor mensen met een verslaving. Om die dus weer verslavingsvrij te krijgen. Ja. En dat is gewoon heel gaaf te combineren in deze functie. Ja, en heb je zelf ooit uh, te maken gehad met uh, mensen met wie je werkte dat die een verslaving hadden? Ja, absoluut. In een vorige baan uh, heb ik een collega gehad die uh, aan alcohol verslaafd was. Ja. En nou ja, die uh, daar zag je op een gegeven moment ook al die uh, symptomen, zeg maar, uh, mm -hmm. voorbij komen. En, uh, was dat een directe collega van je? Ja, hij zat tegenover mij. Ja. Okay, dus je had heel veel met hem te maken. Klopt. En kun je eens proberen uit te leggen zo van, ja, van wat jij dan deed, en, maar ook wat het met jou deed om, om dat te zien? Ja, het was gewoon heel moeilijk. Je weet gewoon dat er dus een heel verhaal achter zit waarom mm -hmm. diegene dus uh, verslaafd is. Dus dan hou je hem dus in eerste instantie, wat, uh, ja, wat ik net ook al schetste, van je houdt gewoon de hand uh, boven het hoofd van diegene ja. door zijn foutjes uh, ja, een beetje te verdoezelen. Dus ja, ja. Op een gegeven moment hou je dat niet meer vol, want het wordt alleen maar erger. Ja, ja en dan uh, ga je toch in gesprek. En kun je dat een beetje proberen uit te leggen? Van hoe, hoe heb jij dat toen destijds gedaan? Nou ja, er, er kwam dus een voorval, zeg maar, dat hij dus um, te veel had gedronken. Mm -hmm. En dat hij dus daardoor uh, zijn rijbewijs is kwijtgeraakt. Ja, en toen moest hij het zelf gaan vertellen bij de directie. En hij had ook een baan waar hij zijn rijbewijs echt voor nodig had. Ja, klopt. En... Heel veel op pad. Ja. Ja. Ja. En goed, hij moest het zelf vertellen bij de directie en toen... Nou ja, het, uh, in eerste instantie is er uh, aangegeven dat hij gewoon hulp ook moest zoeken. Mm -hmm. En daar hebben we ook met meerdere mensen over gepraat met hem. En uh, ja, dat heeft hij dus in eerste instantie niet gedaan. En uiteindelijk ja, gingen zijn cijfers... Ja, je zit toch ook uh, in een commerciële organisatie waar dus ook verdiend moet worden. Gingen zodanig omlaag dat, het, dat we hem gewoon niet meer konden houden daar. Ja. En ja, als hij dan geen hulp uh, zoekt, dan uh, wordt het heel lastig. ja. ja. ja. Hij is ook ontslagen uiteindelijk. Hij heeft zelf ontslag genomen. Ja. ja, dat het gewoon niet meer ging. Nee. nee. Maar hoe, um, ja, van hoe, hoe, hoe ging jij daar dan mee om? Zo van, um, uh, probeerde je hem te helpen of probeerde je hem te stimuleren? Of nou, vertel. Ja, ik probeerde hem met name te stimuleren. Ik hielp hem aan dingen ja, te onthouden. Mm -hmm. En ook gewoon tips te geven van. Uh, ja, gewoon dat hij dingen echt op moest schrijven. En dat hij dan weer na kon kijken wat hij nog moest doen. En, ja. ja. En daarnaast te stimuleren om echt hulp te gaan zoeken. Ja. En heb je. Uh, hoe, hoe voelde het uiteindelijk dan voor jou? Van dat hij dan toch weg moest? Ja, wegging? dat doet wel pijn. Ja ja. ja. ja, het lijkt me ook heel lastig om mee te maken. En nog meer? Nog meer ervaringen daarin? Ik heb een. Uh, een jongen vanuit de hoop die heb ik uh, ja, aan een baan uh, geholpen, zeg maar, via mijn vorige baan. Ja. En het was een werving en selectiebureau. Dus dat. Uh, ja. En diegene heeft het daar een, uh, best wel een tijd uh, volgehouden. En op een gegeven moment uh, was in, op dezelfde verdieping uh, van, was het, uh, van het bedrijf. Dus ik zag hem elke dag langslopen. En dat werd elke keer minder. En later en dat soort zaken. Dus ik kreeg al de kriebels. Ja, dus jij jij voelde het al aankomen dat het niet goed zat. Ja, precies. Dus toen ben ik dus met de directeur gaan praten van het bedrijf... van joh, hoe gaat het met, met dat soort zaken? Ja. En, nou ja, die man kon dus niet herkennen wat nou een verslaving was... maar hij gaf wel aan wat er gebeurde. En, uh, toen kwam hij dus op kantoor en toen keek ik hem aan... en nou ja, ik zag direct dat hij gebruikt had. dat was ik wel gewend vanuit mijn ja, jorenwerkerswerk, uh, zeg maar. Ja. Dus dan zie je direct aan ogen dat hij dus uh, gebruikt heeft... En, uh, nou ja, ook maar weer in gesprek gegaan, geprobeerd om ook in de hulp te krijgen. Uiteindelijk is hij weer teruggegaan naar de hoop. Ja. Maar uh, ja, de directeur wilde hem toen niet houden. Nee. Dus toen is er uh, in overleg is hij toch uh, ontslagen en uh, is hij weer naar de hoop gegaan en, uh, ik heb begrepen dat hij nu weer uh, een gewoon verslavingsvrij leven heeft. Ah oh, mooi. Ja, nou, dat is goed om horen. Uiteindelijk is het toch helemaal goed met hem uh, gekomen. Ja, klopt. En nou zeg je net, uh, jongerenwerk, dat doe je ook nog? Ja, dat klopt. Uh, ik was eerder altijd een, uh, ja, hoe zeg je dat? een betaalde jongerenwerker voor Youth for Christ okay. in Gorkum. En nu uh, doe ik het alleen nog uh, op invalbasis uh, als er uh, mensen tekort zijn. Ja. Maar uh, daar, uh, in Gorkum zijn twee jongerencentra, De Mol heet dat. Uh -huh. En daar uh, komen jongeren, die, uh, doen gewoon in, daar is gewoon inloop, kunnen ze tafel voetballen ja. en uh, ja... Poelen, dat soort zaken. En ondertussen uh, gaan we met hun in gesprek uh, over allerlei uh, zaken. is uh, dus ook over verslaving? Ook over verslaving. Mm -hmm. uh, de Hoop is ook regelmatig langs geweest uh, voor een presentatie. Voordat jij uh, zelf bij de Hoop ging werken? Dat klopt, ja, dat ja, ja. klopt. Ja, ja. En maakte je daar dan ook mee? van Dat, dat, mensen, dat jongeren met verslaving uh, worstelden? Ja, zeker. Uh, ja. ja, heel veel uh, uh, waren toch... Uh, ja, verslaafd aan de wiet. Gewoon blowen, dat soort zaken. Mm -hmm. En ja, dat gaat dan van softdrugs naar steeds zwaarder. Ja. Ja, de koffieshop zat in de straat. Bij het jongerencentrum. Dus ja, je zag er gewoon heel veel van. Ja, dat ja. daar naar binnen gingen. Ja, klopt. Ik kan me zo voorstellen, als je dan met jongeren ja, omgaat... dat dat toch weer, dat, dat toch weer een hele andere aanpak vraagt dan voor volwassenen. Van hoe, hoe pakte jij dat dan op? Ja, je moet bij jongeren juist meteen heel hard zijn. En gewoon met ze in gesprek gaan over de, wat de gevolgen zijn... en wat ook de gevolgen zijn voor de omgeving. Ja. Want dat hebben ze vaak niet in de gaten. Ze vinden het zelf allemaal heel leuk en heel gezellig. Maar ze zien niet dat uh, de familie en de vrienden eromheen... dat die er gewoon heel erg onder lijden. Ja. Dus gewoon jongeren die een, uh, aan hun ouders 100 euro vroegen voor een spijkerbroek. Die uh, spijkerbroek jatte ze uit de winkel... en die 100 euro die, uh, ja, die gebruikten ze weer voor de drugs. Ja. En ouders die komen erachter. En die zijn gewoon zo verdrietig. En uh, ja, die ja. lijden daar gewoon heel erg onder. Tuurlijk, ja. ja. En uh, stonden, stonden de jongeren daar dan echt voor open? Als je met hun in gesprek ging? Meestal niet. Nee. Ja. Nee. Je, ze wijzen het allemaal af. en Ze willen het gewoon eigenlijk niet horen. En uh, ja, uiteindelijk uh, zijn er wel een aantal die dan toch weer later naar je toe komen. En zeggen, joh, vertel dat nog eens. Ja, zo, het duurt wat langer voordat het zakt. Zeg maar Klopt, ja. Oké, okay. nou, we gaan uh, straks nog even uh, verder praten. Nu eerst nog eventjes uh, muziek. Kees Krijnoort met Good God of the Moon and Stars. Net over um, je, je, je tijd bij Youth for Christ. Ja. En uh, nu dan uh, bij je werk en verslaving als onderdeel van de hoop. Hoe ben je hier terecht gekomen? Nou, ik was uh, aan het nadenken over wat ik dus verder wilde met uh, uh, mijn werk vooral. Mm -hmm. En uh, op een zondagmiddag was ik aan het bidden daarvoor. En toen moest ik aan uh, Henry Valk denken. Dat is nu mijn huidige leidinggevende. Henry Valk is... de uh, Communicatiedirecteur van de Hoop onder andere. Klopt, ja. ja. Oké, okay, ja. En, nou ja, ik had hem echt al heel lang niet gesproken. Ook uh, via een vorige baan contact inderdaad gehad met hem. Mm -hmm. Nou ja, toen dacht ik, ja, nou ja, ik weet niet wat ik hierbij moet. En ik laat hem maar eventjes uh, zo uh, liggen. Ja. Yeah. De volgende dag ging ik bij een vriendin van mij uh, koffie drinken. En ik reed op de snelweg. En ik reed achter het busje van de Hoop. Oké, okay, en je was niet toevallig in de buurt van Dordrecht. Nee, helemaal niet. Nee, nee. nee. <laughs> en... Uh, nou ja, dan ga je er toch weer over nadenken. Mm -hmm. En toen reed ik dus uh, ja, rond uh, de lunch zeg maar, uh, reed ik weer uh, terug. En toen reed ik dus weer achter dat busje. En toen dacht okay. ik, oh help, nu moet ik er toch echt wat mee. <tijd> Het was wat al te toevallig allemaal. Nou inderdaad, dus uh, toch maar weer voor gebeden. En toen dacht ik, ja ik, ik ga maar contact opnemen met, uh, met Henry. En yeah. ik had zijn nummer nog in mijn telefoon staan. Waarom weet ik niet, maar hij stond er gewoon in. Dus ik heb hem uh, gebeld. En uh, we hebben een afspraak gemaakt voor die week daarna. En ah ja, eigenlijk klikte alles met wat, wij, uh, wat hij in zijn hoofd had. En met wat, uh, wat ik ook graag zou willen doen. Ja. Dus ja, ik geloof wel dat, uh, dat het God is zeg maar, die me hier uh, gebracht heeft. Ja. Als we het dan over God hebben, um, speelt hij een belangrijke rol in jouw leven en ook in je werk? Ja, absoluut. Ja. Ik vind het heel gaaf om bij een organisatie te mogen werken waar je ook gewoon uh, je geloof mag uitdragen. Ja, uh, dat je erover mag praten, of eigenlijk misschien wel moet, moet praten. praten. <laughs> ja, ja, ja, ja, En um, ja, dat is toch ook wel een van mijn doelen in mijn leven, zeg maar. Uh, en ik geloof dat God me daar ook echt voor wil gebruiken. om juist ook andere mensen te mogen bereiken, zeg maar. met het geloof en ja. Uh, ja, met, uh, met Jezus. Uh, ja. Maar nou ja, goed, het is één ding um, om, om gelovig te zijn en over hem te praten. Het is, nogal, het is toch wel even stap twee om dan ook hier werk van te maken. Is God dan zo belangrijk voor jou? Of, nou ja, goed, ik, denk, ik kan me zo voorstellen: ieder relatie met God is uh, ja, individueel. Maar ja, hoe, hoe werkt dat dan tussen jou en God? Ben je echt heel erg met hem bezig? Of ja. Van hoe, hoe leef jij met God uh, in, ja. je, in je privéleven en in je werk? Oké, okay, op die manier. Ja, nou ja, gewoon voor mezelf, zeg maar, in die zin. Uh... Ja, je hebt gewoon bijna altijd een lijntje naar God. Uh, als je ergens mee bezig bent en je weet niet wat je ermee moet, dan, dan bid je tot God. Dan vraag je God of hij je wil helpen. En uh, ja, of hij uh, de juiste antwoorden en zo ook wil geven. Ook als je in gesprek bent ja, ja. of wat dan ook. En ja, daarnaast uh, elke dag uh, stille tijd houden. Dus uh, voor jezelf uh, in de Bijbel lezen, bidden. Uh, nou ja, vaak gebruiken we een dagboekje bij om toch eens over dingen weer uh, na te denken. Of je gaat wat uitpluizen als... Uh, Bijvoorbeeld ook jongeren in de kerk vragen aan je hebben gesteld. En, uh, ja. Dat is ook weer een extra stukje verdieping. En dat jongerenwerk, want je, ja, je hebt dus voor Youth for Christ gewerkt. maar je, en je doet nog steeds jongerenwerk gewoon in je gemeente? Of, uh... Ja, we hebben in de gemeente een Youth Alpha cursus. Dus dat is een basiscursus over het christelijk uh, geloof. Ja, maar dan voor jongeren. En dan voor jongeren inderdaad. Dus uh, daar uh, werk ik uh, aan mee en... Uh, dat is uh, heel gaaf om te doen. En die stellen soms vragen dat je denkt... Oh, daar heb ik zelf nog niet over nagedacht. Ja, ja, ja. Dus dan geef je gewoon aan... Ja, ik weet het niet, maar ik wil het wel voor je uitzoeken. En erover nadenken en erover bidden. Ja. En eh, eigenlijk komen, komen, komen jongeren steeds terug in je verhaal. Van, heb je dan een speciale passie voor jongeren? Ja, absoluut. ja Ik heb gewoon een klik met jongeren en... Uh, ja, ik kan eigenlijk met ze overal overpraten. En ze toch op de een of andere manier ook bereiken met geloof. En uh, ja, ze ook bewegen zeg maar, uh, richting allerlei uh, ja. dingen. Zeg maar. Niet alleen niet specifiek richting God. Ik denk dat God dat, uh, dat zelf doet. Mm -hmm. Maar uh, ja, wel gewoon in de zin van keuzes maken in het leven. Dat je ze daar toch uh, mee verder mag helpen. Ja. Ja. En zie je dan ook echt van dat jongeren daarin veranderen? Als, als jij ja, ook met ze praat? Dat ze dichter naar God komen of... Uh, ja, ik denk dat ze wel aan het denken gezet worden inderdaad. Ja. Ja. Ja. En ben je zelf ook van jongs af aan met God opgevoed? Ja, ik ben uh, echt van kleins af aan uh, christelijk opgevoed, christelijk gezin en ja. uh, christelijke scholen. En, ja. ja, wat uh, ik kan me zo voor ja, dat, ik kan me zo voorstellen dat je familie het ook echt bijzonder vindt. Van dat je dan zo'n ja, hele duidelijke keus voor God maakt in je in je leven. Want hoe gaan zij daarmee om? Ja, mijn ouders die hebben zelf ook een hele duidelijke keuze voor God gemaakt. Dus die uh, vinden het alleen maar heel erg fijn. Oké. Okay. Dat je daar dan ook uh, in verder gaat uh, op die manier. Ja, ja mooi. Ja. Oké, okay, um, nou we zijn alweer bijna aan het einde van uh, de uitzending. Het lijkt me toch een goed idee dat we nog eventjes uh, terug gaan uh, naar uh, werk en verslaving. Even alle puntjes uh, duidelijk op de i. Want jij hebt een website genoemd. Je hebt een uh, e-mailadres e genoemd. Je hebt een telefoonnummer genoemd. Um, de website was werkenverslaving.nl. Dat klopt. En het, internetadres was, het e-mailadres was uh, info.werkenverslaving.nl. En dan wil ik van jou graag nog een keertje je telefoonnummer horen. Dat is 078-611-4730. Oké. Okay. Nou Ineke, dan wil ik je echt heel, erg, uh, heel hartelijk bedanken... voor al je informatie over werk en verslaving. En ik wil je heel veel succes wensen met het uh, werk dat jullie uh, zijn begonnen... Uh, wij zijn alweer nou weer bijna aan het einde gekomen van uh, deze uitzending. Uh, nou, Wellicht een overvloed er nog één keer het e-mail, het, uh, het, uh, uh, de naam van de website: www.werkenverslaving.nl. Uh, werk en Verslaving is dus onderdeel van het Concern van de Hoop. Wilt u meer weten over het Werk van de Hoop? Kijkt u dan op de website van de Hoop. Dat is www.dehoop.org. Uh, voor vragen over de Hoop kunt u ook contact opnemen. Uh, u kunt bellen naar 078 661. En dat herhaal ik nog een keertje. 078 661. Mede kan natuurlijk ook. Info at the Dank u wel voor het luisteren en graag tot een volgende keer.